Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de Eter op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Het is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De oliemaatschappij BP is optimistisch over de nieuwe pogingen om het olielek te dichten in de Golf van Mexico. Het bedrijf is sinds gisteren bezig om een anderhalve kilometer lange buis in de kapotte olieleiding te schuiven. Een eerdere poging om een soort omgekeerde trechter op de lekkende bron te plaatsen mislukte. Nu verwacht BP dat de nieuwe buis in de komende uren wordt vastgezet... waarna er aan de oppervlakte olie uit kan worden gehaald. In het zuidwesten van Duitsland is de politie nog steeds op zoek naar een ontvoerde bankiersvrouw. Gisteravond werd de auto van de 54-jarige Maria Beugel ontdekt bij een klooster... 20 kilometer van haar huis. Beugel werd woensdag uit haar woning in Heidenheim ontvoerd ontvoerders eisten 300.000 euro, maar haalden het geld niet op op de afgesproken plek. De familie heeft een beloning van 50.000 euro uitgeloofd. In Lunteren zijn twee jongens van 16 en één van 15 aangehouden voor zware mishandeling. Ze zouden een kabel dwars over een drukke weg in het centrum hebben gespannen. Twee broers op een brommen reden woensdagavond op de Dorpsstraat in Lunteren tegen de staalkabel en kwamen ten val. Een van hen ligt met een gebroken nek in het ziekenhuis. Op de Noordzee heeft de marechaussee 3000 kilo hash onderschept op een zeiljacht. De bemanning is aangehouden en het schip is in beslag genomen. De marechaussee hield het schip sinds gisteren in de gaten... en enterde het vannacht omdat het een verdachte koers voer. Later werd in Makkum nog een zeiljacht in beslag genomen. Dat is mogelijk betrokken bij de zaak. Bayern München heeft in Duitsland de beker gewonnen. Na het landskampioenschap vorige week won de club van Louis van Gaal vanavond ook de DFB-pokaal... Werder Bremen werd met 4-0 verslagen. Eerder vandaag won ook in Engeland de landskampioen De Beker. In de strijd om de FA Cup versloeg Chelsea Portsmouth met 1-0. Tot besluit het weer. Vannacht opklaringen en ronde 5 graden. Morgen zonnige periode, s'avonds mogelijk wat regen. Het wordt circa 16 graden.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 Een bijzonder goedenavond. Welkom en leuk dat je erbij bent. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Als je ons gewend bent, komend uur blokje met show is niet de partyupdate. Hij wakt en, en straks vanaf 12 uur niemand binnen ons eigen resident. DJ Mao zo'n uur lang live in de mix op de radio. Afgelopen week dode herdenking. Allemaal rare dingen die er aan het gebeuren waren in de dam. Iedereen was behoorlijk geschrokken. Kom meteen zien hoe het nou werkt bij de beveiliging voor de koning.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 Well, I just the way I feel. Stop breathing. Imagine none of this is real. Stop. Well, I just the way I feel. Stop breathing. Imagine none of this is real. Well, I just has the way I feel. Well, I just has the way I feel. Well, I just the way I feel. feel, feel, feel, feel, feel.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 Ik breng hits, en je weet dat ze catchy zijn. Ga ze spelen gangster, maar ik hoor alleen maar babylance. Dames zeggen, hey, hey, je mokkels zeggen, oh, way yo. Kijk me nu maar aan, ga je spreekt tegen de hoofdrol. Jouw agenda is nog leeg, waarom zit je hoopvol? Front die top de gangster, boys, dat is niet zo hoopvol. Ik ben toch een hit, fuck een beat, gebruik mijn pokels. Spec die is fly, kijk omhoog en groet yeah. je Op Zoek naar die man en ik geef geen fok. Je ziet me in de street, of in de club Scoot op de hielen, maar het gaat net goed over raar, waar ik ga. Word ik soes, op jou de buurt, op jou aan de hoek Of in onderzoek, geld tot aan mijn hondenploek Het in onder als het moet, ik weet niet wat jij denkt De boy is het stanner aller Willen chillen met de boze willen hangen Maar niet uit die jij denkt. de boy is het gunner En ik hou mezelf scherp tussen al die vieze slangen Die mannen zijn hier en die mannen zijn daar Die mannen zijn overal waar die money is Gens de boy Ze zeg maar waar die money is Gens de ben daar waar die money is, gangsta yeah, boys The money is here the money is mine The money get me shamed, we need ball every time Gangs boys, boy. need every time Gangs the boy. get me shamed ik weet niet waar je blijft, maar ben niet hier op de streets Je ziet, ik ben ondergraad, de definitie van de G En mijn team op scherp. ik heb mijn broeder twee man sterk. Stack money, yeah, gooi het op Gap ik met de zin, de o n e b Met een boy, ja nemen we dubbelo mee Dit is dubbelo, straight met de N-dubbelo Weer D, no, t-ay, ok on stage, show respect in het thema Ja, ik spin over de tracks, zo vervelend. Weet je zeker dat je was bezig met deze Ah, uh, hou het rustig Brother, blaze, kush in de coffeeshop Schot, wil me hebben, ben al weg Gaan zonder kofferkamp Yeah, ok, cool, grind all day Zeg, je kan niet als me shinen No way, young swaggerball Die mannen zijn hier en die mannen zijn daar Die mannen zijn en overal waar die money is, gangster de Dus zeg maar waar die money is, gangster de Ik ben daar waar die money is, gangster de boos. En nog baby, don't diep in de baan. Chibas, negas en Just me with them, got for the money but the money give me a up out of life on the line, like all who need to the nigga settle down. What's up with your bone and keep our stain So we so we get it in On this street we hustle in Skull to after for the game We struggle in the beauty All that envy, the chase For the east side East side bye bye You came the bone and miss the shakes All the same is great and you're bad less it's a great they can never attach me The boat is on and the boy is high on and I they can never attach me money shine here money shine die money shine over all by the money The against the odds, just tell the money is. the money is. Artiesten, Jay Z, Lady Gaga en nu doen ze het samen met Alicia Keys. Beyoncé, het het samen met Alicia Keys met Put It in a Love Song. En daarvoor worden we de familie van Yesr, oftewel Yesr the Daryl, Daryl Shaq en Susie B. Met de, met de Gangster Boys. En zo werd het even tijd voor iets heel anders. W Nightwalk Show Facts. Inmiddels kijkt niemand meer op.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 meestal doen ze dat vlak na een vakantie, want dan komen ze s'avonds terug van een vakantie. En dan denk je van zo, die mensen zijn honderd jaar ouder. En dan komt gewoon door de boters, want eens na, na een bepaalde tijd, ik weet niet hoe lang het werkt, maar is de boters uitgewerkt.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 De actrice was net geland op het vliegveld van L1. En stak geheel tegen het rookverbod in meteen een sigaret op. Verstandig of niet, haar weerleg. Het weerleg wel meteen een gerucht over de gemene babyband van de 23-jarige actrice. Ik, wil even tellen, ik heb hier een foto en ja, ze is dik. Of ze heeft een buikje van uh, dat er een kindje zit. Ik weet het niet. De zwangerschap is wel het laatste dat de zou kunnen gebruiken nu. De actrice heeft na maanden van werkeloosheid eindelijk weer een filmrolletje weten te bemachtigen. Gehalen Shield ...fotograaf die van Lindsay onlangs nog een schokkende fotoshoot maakte... de geruchten dat Lindsay binnenkort in de huid krijgt van pornoster Linda Lovelace. Wanneer de opnames van de film Inferno van start gaan, is nog niet bekend. Nou, als ze er zo uitziet hoe ze er nu uitziet, dan, uh, dan heeft ze toch echt één een probleem. En uh, nog wat. Pamela Anderson verhaalt deze week met alle liefde aan rode bikini in voor een strakke peta-shirt...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 Het Walk on the Wild Side event is opgezet om geld in te zamelen voor een Wild Side Centrum. Dit centrum werken vrijwilligers die uh, gewonde dieren helpen gezond te worden. Zodat ze weer in de vrije natuur uh, kunnen gaan leven. Op het event waren veel mensen afgekomen. Niet alleen op de dierenorganisatie van hart onder de riem te steken. Pamela maakte al de tijd vrij om uh, voor haar fans een paar leuke foto's te maken. Want ja, wie wil het tegenwoordig of niet met Pamela Anderson op de foto natuurlijk. Hè? En interessante nieuw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 Heeft een draai gevonden. gevonden. Het verschil is daar. Radio Mario Zamboos op ZFM 106.0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 Nou, als eerste, zoals altijd, beginnen we eventjes met de Escape in Amsterdam. Daar hebben we vanavond de Framebusters. En dat is natuurlijk met onze eigen Zandvoortse Remondo. Hij heeft Frederik Abbas uitgenodigd en de MC is Miss Banti. En in Electric at the Luxe hebben we vanavond Danny Boy. Terwijl gewoon Danny. En wat voor feestjes hebben we nog meer? Kiss. Vanavond hebben we in, sneaker, nee, in de Panama hebben we Sneakers Music. En dat is met Groove Fanatics, Juri Donatus, Jesmin Le Bon en Janto. En het line-up in de studio is uh, Shit is Bagging, Futuring DNS en EZD. Super Jam, Futuring, DNS, Fusing, Mr. Nathan en ook Jay Collins is van de partij. Dat in de studio. Dat vanavond allemaal Sneakers Music in de Panama in Amsterdam. Vanavond hebben we in uh, The Sand in Amsterdam Identity. En dat is vanavond uh, Sunry James, Ryan Marciano, Afrojack, Hardwell, Quintino, Michael Mendoza, Grandmaster Izzy, G, Zappa en Saudi is de MC in. Hij doet het samen met Iceman. Dat vanavond in... The Sand in Amsterdam. Identity. Vanavond hebben we in de Wester unie Trans Nation presents Eddie Halliwell. Dat is het tot vier uur in de ochtend. Met Chris Cortez, Eddie Halliwell, Claudia Kazaku en Ron van der Beuken En de MC is Da Silva. Dat vanavond in de Wester unie nog meer leuke peesjes. Wat dichterbij is vanavond in de stalker. In de kromme elleboogsteeg in Haarlem. Hebben we hebben vanavond uh, Lukt de Nacht Casey Jones B-Day Special. En dat is in de benedenzaal met Funk, Funny Funk, Juliano Santos, Suarez. En ik en David Stan Stezo. MC is Casey Jones in de bovenzaal. Gladjacker Area noemen ze dat vanavond. Mike Hendricks, Mr. Blunt en Nick Simon. Dat vanavond in de Stalker in ja Kromme mijn elleboogsteen, dan weet je het vast wel in Zandvoort, het beste van dance en R&B in de mix op de radio. De laatste tijd wordt al gevraagd van mij... waarom noem je nooit iets op wat in Zandvoort gebeurt? Nou, om je hele te waarheid te vertellen... er is echt nooit wat te doen in Zandvoort. Nooit is een groot woord doen, maar... wat we wel eventjes kunnen doen... is altijd even kijken of er nog leuke feestjes zijn... morgen op het strand van Bloemendaal aan Zee... want daar hebben ze wel feestjes vanavond uh, in, uh, morgen, eh, morgenmiddag moet ik zeggen vanaf twee uur sexy on the beach so sexy de beachclub vroeger en dat is uh, vanaf twee uur Hardwell, Nicky Romero, Fato Gonzalez, Jean, Bille de Klit, Avro Bros, Seductive, Firebeach, Joe Suki, Martinez, Nolletje, live, Furari is live, Dimitri Nikita is live en het uh, team is live. Dat uh, morgenmiddag in uh, Beats Club vroegen Vanavond uh, hebben we in de BLM in strand. BLM 9, Strand uit 9, Smaakstops Sessions. En dat is met Eric E. 8 uur solo en het begint uh, vanaf 4 uur morgenmiddag. Met Eric E. Dus het wordt weer heel bijzonder. Hebben ze al eerder gedaan. En, uh, ja, allemaal de geurtjes die er waarschijnlijk weer gespreid van worden. Dus, uh, kan allemaal heel spannend en heel erotisch worden. Al die luchtjes. Volgende feestje. Morgenmiddag. Lommingdale. Wat dacht je daarvan? Vanaf 4 uur. Gregor Salto, Lucien Ford, Real El Canario. Josiah, Claire en Sheila Hill. En Sherlock, van 4 ben je welkom. Ex-Pornstar Copacabana in Lammingdale. Ja, en het laatste feestje, morgenmiddag vanaf 3 uur zelfs, is Click on the Beach, op 69. Morgenmiddag vanaf 3 uur Michel de Heen, Secret Cinema, Remy, Wouter de Moor en Vincenzo de Pool. Over de party update voor de feestjes vanavond en morgenmiddag op het strand van Bloemendaal. gaan we weer terug naar de muziek.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 Troll mm -hmm. <laughs>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 Deze week allemaal iets veranderd in de lijst, ter lijst En wat is er deze week nu binnengekomen? De Nightwalk 10, je gaat hem nu horen. The is is the deze week op nummer 10, twee plaatsjes uh, gezakt voor Rio met One Heart. Op nummer 9, vorige week op 7. Quintino versus uh, Future Mitch Crown met You Can't Deny. Op nummer 8 deze week nieuw binnengekomen. En ook meteen uh, de enige nieuwe binnenkomer in de lijst. Is er uh, van uh, Riva Star featuring Nose met I Was Drunk. Op nummer 7. plaats plaatsje gezakt voor uh, Mac Fusing uh, Dino met Feels Like A Prayer. Op nummer 6. Drie plaatsjes uh, gestegen voor Robert Abigail Futuring Miss Autumn Leaves met Good Times. Op nummer 5 deze week blijft staan Ida met Love. Op nummer 4, vorige week stonden ze op 2. Ze hij stond op 2. Sander van Door met Renegade. Deze week op 3 blijven staan. Chesto versus uh, Nelly Vertaro met Who Wants To Be Alone. Op nummer 2, 2 plaatsen verstegen voor... voor uh, de Lontra, Fusing, Chelsea, D met 7. Dat betekent dat ik nog steeds op nummer 1 staan. Vorige week, en die wekt daarvoor ook al op 1. Dave Cueta, samen met Kid Goody, met Memories...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 In de Nightwalk 10. Je hoorde zojuist nummer 1. De Nightwalk 10. David Quetta met Memories. En hij deed samen met Kit Kudi. En laatste word ik Kit Kudu. En uh, ja. ik zeg gewoon David Quetta en, de, en Kit Kudi. Maar het kan ook Kudi zijn. Maar laten ze even overwegen. En uh, zo komen we ook aan eind. Het eerste gedeelte van de Nightwalk. Zometeen vanaf 12 uur. Na het nieuws.